om vorming van extra smok te voorkomen. In Londen is de Britse schilder Lucian Freud overleden. Hij was 88. Freud schilderde vooral rauwe, realistische naakten en portretten. Lucian Freud was de kleinzoon van de beroemde Oostenrijkse psychiater Sigmund Freud. Hij werd geboren in Berlijn, maar zijn gezin week in 1933 uit naar Engeland. Lucian Freud overleed na een kort ziekbed. Het weer op de meeste plaatsen droog, minima tussen 10 en 13 graden... Overdag veel bewolking, in het binnenland wat buien... en dan 18 à 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. Nachtzuster. Astrid de Jong. Het is gratis. Ik zat te luisteren naar Casaluna en ik, uh, ik hoorde daarvan... ja, bel naar nummer of 0801121. het is gratis. En toen dacht ik, verrek, ja, zit hier gewoon vier uur radio te maken... je kunt gewoon op de Nationale Radio, op Radio 1 kun je een vraag stellen... of een antwoord geven. Het is gewoon helemaal gratis. Mooi is dat toch eigenlijk? Ja, het principe is nog steeds hetzelfde als altijd. Je loopt rond met een vraag waarvan je denkt van hoe zou dat toch eigenlijk zitten? Je hebt misschien al wat opgezocht, een beetje om je heen gevraagd. En uh, dan zeggen andere mensen, wat een goede vraag. Ja, dan weet ik eigenlijk ook niet hoe dat zit. En dan kan je het niet zo 1, 2, 3 vinden. En dan zou het zo leuk zijn als er mensen waren met verstand van allerlei zaken... die je eens kon vragen van, weten jullie misschien hoe het zit? En daar is dit programma voor ooit in het leven geroepen. En het werkt gewoon nog steeds. Want wat voor vraag je ook hebt... Of het nou over een simpel vogeltje gaat of ingewikkelde politieke kwesties. Er is altijd wel iemand die er een beetje of een heleboel verstand van heeft. En die luistert naar Radio 1 en die dan ook belt naar 0800-1121. Dat is het principe. En dat is wat we weer gaan doen de komende vier uur. Jij kunt bepalen waar dit programma over gaat vannacht door te bellen 0800-1121. Of door eventjes te mailen naar nachtsusterapenstaatjeomroepmax.nl. Je kunt twitteren via apenstaartjeomroepmax.nl je nachtzuster. En je bent van harte welkom op onze chat. Dan ga je even naar www.nachtzuster.net. Denk vooral om die laatste drie letters, want anders gaat het mis. Dus nachtzuster.net. En dan kun je links de webchat aanklikken. En dan kun je meepraten met alle mensen die zich daar op dit moment bevinden. Maar wil je op de radio? Met je stem? 0800-1121. Ze legt haar koele handen op mijn voorhoofd en kijkt me even onderzoekend aan.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 ik brand van binnen. Nachtzuster, ik ben blij. Nachtzuster. Just a... Nachtzuster Nachtzuster Nachtzuster Nachtzuster Nachtzuster Nachtzuster Nachtzuster was dat van Doe maar, heette ze, en die vrienden Ernst Jans En dan had je nog een Jan en een Jan, kan ik me herinneren Marika, goeienacht Goeienacht hoe gaat het met je? Uh, nou, redelijk. Oh. Ik had Een paar weken geleden had ik het over die buurman. Ja. En die is inmiddels zijn huis uitgezet door de politie. Nou, dat, dat is natuurlijk helemaal niet leuk... maar maakt het voor jou wel allemaal iets makkelijker. Um, ik weet gewoon niet hoe ik het heb. Het van... heeft vijf jaar geduurd en uh, vijf jaar strijd geweest. En ik was aan het eind van Latijn. En ik had de krant al gebeld van uh, ik wens niet... Onder die terreur door, door te gaan. Ik ga niet capituleren. En uh, nou, toen kreeg ik een nieuwe wijkagent. En die was zo ontzettend goed. En die had binnen een week voor elkaar. Nou, je kan zeggen wat je wil, maar bij burentoestanden gebeurt dat inderdaad niet vaak. Dat er tot nee. een oplossing wordt gekomen waar een van de twee in ieder geval nee, heel blij mee ik, is. Ik ben ook helemaal verbijsterd, want uh, ja, het gebeurt nooit. Het meestal moet slachtoffer maar weg. Uh, ...want dat is de makkelijkste weg. Maar ik heb altijd gezegd, ook tegen de woningbouwvereniging... ...dat vertik ik. Ik ga uh, van mijn leven, ik kan gewoon nooit tegen onrecht. En ik ga net zo lang door tot ik win. En toen kreeg ik een nieuwe wijkagent. En die, uh, en die kwam met het hoofd van de politie bij me langs. En die zei, uh, we willen gewoon jouw verhaal horen. En toen heb ik ze dat allemaal verteld. Ze heb ik de brieven laten lezen van de advocaat van de woningbouwvereniging... ...en... Uh, um, nou, die, war, die, die politie was echt verbijsterd. Die zei dat het vijf jaar geduurd heeft. En ja, we gaan hem eruit gooien. Nou, het is niet erg voor hem, want hij heeft een heel mooi huis gekregen. Hij staat niet op straat. Dus, uh, en hoe we, dat vraag ik me dan af. Hoe weet jij dan waar hij naartoe gaat? Ik heb uh, gehoord, uh, hij liep te schreeuwen op straat. Ja. Uh, onder mijn raam. Van, uh, uh, maar ik hoorde van de politie dat hij uh, een ander huis gekregen had via, dat heet, uh, dat heeft een bepaalde naam, via het vierde huis. Als je huis uitgezet wordt en uh, je gaat niet uh, continu in de strijd, dan krijg je een huis aangeboden via het vierde huis. Mm -hmm. En uh, toen hoorde ik uh, van de buren, had hij dat teken verteld, dat hij uh, een huis uh, gekregen had, uh, een eind verderop, een behoorlijk eind verderop. En dat hij dat, dat, dat een heel mooi huis gekregen had en... Dat hij gezegd had, ja, ik kan uh, de strijd aangaan. Maar de politie had gezegd, um, je kunt kiezen of je gaat vrijwillig. Uh, en dan, ga je, dan biedt de woningbouwvereniging jou een ander huis aan. Ja. Doe je dat niet, dan gaan we maatregelen nemen. En dan gooien we je eruit en dan kom je op straat staan. En dan kan je een dakloze krant gaan verkopen. <lacht> ah, dat is in ja, de buik Ja, dus die is weg. Ja, hij is weg. Hoe lang en, nu? Wanneer is hij eruit gegaan? Hij is uh, nu uh, um, ongeveer anderhalve week weg. En uh, ik woon in een hofje, dus we wonen ontzettend dicht op elkaar. We mm. wonen bijna twee meter de voordeur, twee meter van elkaar. En eergisteren kwam een ontzettend leuk meisje. Of een, een, een oude, uh, ik heb haar nog niet gezien. En uh, die heeft dat huisje naast mij gekregen. En dus ik denk, uh, ik weet gewoon niet wat me overkomt. Nou. En ik, ik, uh, ik had de politie gebeld om, om ze te bedanken, de politie in Utrecht. En uh, ik zeg ik weet gewoon niet wat... Ja, zei hij, het zal nog wel even duren voordat je helemaal bijgekomen bent. <lacht> maar ik, ik, dat dit gelukt is en dat de politie daar voor elkaar gekregen heeft... Die nieuwe wijkagent, die, die was, ook, was echt ook een beetje een gorilla hoor. Die nou. kwam bij me binnen en ik denk, nou, nou, daar dat, uh, dat ga je niet voor lopen. Nou, dat is, dan, uh, dat is dan duidelijk dat dat helpt. Ja, dus het, nou. het, wat jij ook zegt, het gebeurt bijna nooit, maar ik, ik ben zo'n type, ik, ik kan niet tegen onrecht en ik denk, ik wijk niet, ik raak aan, aan kapot, ik wijk niet. Want ik accepteer <laughs> niet dat heel veel mensen gewoon, uh, zoals hier in Utrecht gebeurde, gewoon. Ja, verhuizen vanwege terreur van anderen. En daar ben ik altijd al op tegen. Dus zo winnen die lui altijd die terreur. En ik vind gewoon niet dat dat moet. Ik vind dat de daders aangepakt moeten worden en, uh, goed. nou, maar daar kunnen we nog heel lang over doorgaan. Ja, het is dat, nu dat, een fijne dat, dat, dat ontwikkeling. Dus ik wil even ja, je hebt helemaal gelijk en ik ben blij om te horen dat het goed met je gaat. ik vind het altijd een beetje verdrietig voor iemand anders dan dat die nee, zou, hij is hartstikke moeten... blij. ja, precies. nee, het is, is voor iedereen goed afgelopen in dit geval. exact. Hè, dat is toch fijn. oké. Okay. en daar bel je een... helemaal niet over. nee, ik heb een vraag. ja. ik loop al heel lang na te denken van uh, hoe Ankie van Grunsten, de kampioene, ja. voor elkaar krijgt om haar paard van die rare kuntjes te laten doen. Ja. Want ik snap het echt niet dat ze paard erin trapt. Dus, uh, <laughs> ik heb vier katten, maar het is me nooit gelukt om die de tango te laten dansen of wat dan ook. En ik, ik moest er vanavond weer aan denken. Ik zag dat er een prachtige opera voorstelling... Uh, uh, aankomt. Uh, zag ik uh, op UNTV En er werd een uil. Die, die, die, die werd ook uh, tam gemaakt. En die, die, die, die, die, die vertoonde ook kunstjes. En ik denk, hoe krijg je het voor elkaar om dieren... En ik snap wel dat, dat, dat, dat uh, aap of wat dan ook. Of sommige dieren. Maar die anker vergrund zijn. Die, die, die dat paard van die gek drafjes laat, laat doen. En van die gekke kunstjes. dan denk ik... Dat ze paard erin trapt. Ik bedoel, je kunt niet steeds het paard suikerklontje geven... of doe me dit, doe me dat. Daar ben ik echt verbijsterd over. Ja, Want ik heb paard... er nooit zo over nagedacht eigenlijk. Nee, ik, ik, uh, ik, ik, toen, toen ik dat zag. Maar ik, ik ben opgevoed in, uh, opgegroeid in een paardenfamilie. En, uh, nou, dan zou je toch een beetje ervaring met dat soort nee, toestanden... Nee, dat, uh, oh. dat zijn allemaal... Uh, oh. uh, dat is een paardenfamilie die... Uh, ja, dat klopt... Die aan de concours meedoen en wat dan ook. Maar die kun je laten draven en over iets heen laten springen. Maar ja. zo'n paard die daar ja, van van een paardje loopt te doen. Nee, paardje spoort niet, hoor, dat je erin gaat. <laughs> ja, maar nou, jij brengt het. het ook een beetje alsof het heel vervelend is... voor een paard om de tango dus te dus moeten dansen. ik vraag dansen. me af. Ik, ik, ik, ik kun je niet aan een paard vragen, maar ik vraag me af... Of de paard dat leuk vindt. Ja, dat heb ik, maar dat heb ik altijd. Met alles wat we, wat we dieren laten doen voor kunstjes. Van een, ja. een pootje geven bij een hond. Tot, uh, uh, tot inderdaad de hele vogelshows die ik dan toevallig ja. uh, laatst heb bekeken. Maar zo'n paard die is daar helemaal niet voor, voor, voor bestemd. Een paard hoort draven en die hoort. Een oude knol die hoort de kat trekken en een prachtig paard. Die hoort uh, ja, te rennen en te galopperen en daar hebben ze schik in. Want dat weet ik gewoon, want ik heb zelf in het verleden ook paard gereden. En die paarden zijn dol als ze mogen galopperen en draven. Maar dat ze een paard van die rare pasjes moet doen, dat... dat... Ik vraag me af, je kunt niet aan een paard vragen, maar of hij dat echt wel leuk vindt. Ja. Maar hoe krijg jij dat voor elkaar? Nou, er zijn, uh, er zijn genoeg uh, paardenliefhebbers uh, die luisteren naar Radio 1, volgens mij. Ja, vind je het een leuke vraag? Ik, uh, ik vind het een prachtige vraag. Ja, ik vind het ook... Ik, ik, ik, ja, ik, ik, ik, ik ben, ik, ik ben ontzettend gek op dieren. En, en dan zie ik die Ankie fan en, uh, ja, en dan zie je dat paardje van die van de huppelen en van die gekke pasjes maken, denk ik. En dan zat ik voor de televisie en denk ik... God, mannetje, vind je dat wel leuk eigenlijk om dat te doen? <laughs> Is toch een beetje absurd. Ja, maar je, het is gelukkig niet zo, zoals in Hongarije met die beren. Die dan. Je, ik bedoel. Je die beren die moeten dan dansen en als ze niet uh, dansen dan worden, worden wordt met, uh, met hete. Um... Ja, maar die staan op gloeiende plaatsen. Ja, hè? precies. Met, met, als uh, jij uh, met, platen, met je blootvoet uh, die... op een kokende plaat staat, dan dans jij. Dan ook. wil je wel dansen, ja, maar dat ja. is bij die paarden geloof ik niet het geval hoor. Nee, die worden niet mishandeld. Nee. Maar die beren, dat vind ik, uh, dat, dat moet ik ook niet naar kijken. Want dan zit ik gewoon te janken. Ja, dat vind ik ook echt heel ja. erg. Ja. En ik ben blij dat de WSPA, dat is. Uh, een dierorganisatie in de hele wereld, dat ja. die die beren aan het redden zijn. Want dit, ik, dit, ik, kan niet. Ik, ik zit gewoon te jank voor het dus is. Ja, dat vind ik ook altijd heel erg. Ja. Maar je goed. hoort gewoon met je poten van een dier af te blijven. Maar jij zegt, je komt uit een paardenfamilie. Is het, het is toch gewoon zo dat een een paard gewoon als die goed zijn best heeft gedaan, een suikerklontje krijgt. Ja, dat klopt. Nou dat, dan. Dat, dat klopt wel, maar ik zie Ankie Verguntst zijn ook wel eens als we, dat ze, na, na de, die na krijgt die... ook een suikerklontje. Ja, dan krijgt hij ook een suikerklontje. Maar <laughs> als je dat paardje kleine pasjes laat doen, moet je hem eigenlijk continu suikerklontjes. Nee, dat moet je opbouwen. Je moet eerst na drie pasjes krijgt hij een suikerklontje. Dan ja. na vijf pasjes een suikerklontje. En dan ja. na 24 pasjes. Ja, maar dan kan je hem na vijf jaar een kuntgebit in dus zijn. Uh, je beetje... moet wel zijn tanden poetsen. ja, ja. <laughs> lijkt me niks, hoor. Ik, ik vul het ook maar in, hè, want ik, uh, ik ben ook in mijn leven twee keer in de nabijheid van een paard geweest. Dus ja. uh, de, dat is leuk. Ik vind het nu al leuk. Mensen met verstand van paarden. 0800 ja, 1121. Ik, ik ben benieuwd. Nou, Marike, we gaan het oplossen. Dank dat ik uit de paardfamilie kom. Die hebben nooit dat soort dingen uitgehaald. Gelukkig. Nee. En jij gaat de hele zomer lekker buiten zitten in je hofje. Oh, mens, wat zal ik? Ik ben zo blij. Ja, ik kan me voorstellen. Ik ben zo blij. Ik, ik heb het idee dat 1000 kilo van me afgevallen is. En oh. ik kan weer vrij naar buiten. Ik kan mijn, mijn GFT-pak weer buiten zetten. Ik kan me weer vrij bewegen. Ik weet gewoon niet hoe ik het heb. Nou, dankjewel. En Dan de politie. Ja. Dus ze doen ook goede dingen hoor. Ja. Nou, dankjewel, Marieke. Een hey, goede uitzending aftrip. Ja, tot de volgende keer maar weer. Oké. Okay. Dag, dag. Doeg. Doei. Doei. 1 -1, 1 Dick. Dick, hallo. Hallo. Daar ben ik. Nou, dat is in Zal ieder geval... ik heb de radio uit. Zetten? Het lijkt me beter om dat te doen. Ja, nee, want dan worden me, uh, mijn luisteraarsaantal wordt gehalveerd. Oké. Okay. Want ik... Nee, dat valt wel mee. Doe, doe maar uit. Je hebt gelijk. Sorry. Ja, ik heb... Ik heb hem bijna uitgeven. Ik vind het gewoon een heel angstig idee dat mensen hun radio uit gaan zetten. Ja, ja, oké. Okay, en okay. zit ik hier straks in het luchtledige te praten? We hebben al anderhalve zender. Ja, oké, oké. Hé, ik had een vraag waarom, waarom mensen met hun arm... Mag ik het al zeggen of niet? Nou, ik bouw, ik bouw het een, een beetje op. Ik tussendoor. <laughs> nee, ik weet het ook niet. Want je galmt ook een beetje alsof je in een vissenkom zit. Ja, ik weet ook niet wat er nu... Ik, weet ook niet wat er nu. Ik, ik praat gewoon in mijn telefoon en ik hoor allerlei andere stemmen tussendoor. Oh. Zijn de buren via de babyfoon? Nee, helemaal oh. niet. Ja, dan weet ik het ook niet, Dick. Ik hoor nee. alleen jou. Maar nu, maar, nu, maar nu klopt het wel, hè? Oh, ja. Nu gaat het goed. Ja, het klinkt nu een stuk beter. Ik had dus een vraag gesteld. Ik vraag me af waarom mensen met hun armen zwaaien als ze... Ja, nu hoor ik weer zo'n stem ertussendoor. Hè? Nou, dat vind ik niet leuk. Dat vind ik echt niet fijn. En wat zegt die stem dan? Oh, die heeft allerlei verhalen er tussendoor. Oh. Dat, wat een toestand. Zit dat, zit dat in mijn telefoon dan? Ik denk het, want ik hoor niks. Ja, hoor hoort niks. Ik, ik word wel hoor... een beetje nieuwsgierig. Nu hoor, ik wel weer, nu hoor ik wel weer alle stemmen. Oh. Ik hoor een mannenstem, ik hoor een duidelijke mannenstem en die praat heel hard. Oh. Maar wat hij die, wat die zegt, kan ik niet goed verstaan. Dus een duidelijke mannenstem, die hard praat, maar je die kunt hard, hem niet verstaan. hard praat en door mijn telefoon nou. met jou. Door mijn telefoongesprek heen. Nou. Hé, hey, hey, dit, dit wordt natuurlijk niks, hè. Dit wordt helemaal niks. Nou, ik vond het eigenlijk wel lekker gaan. Ja, ik vind het ook wel lekker. <laughs> <laughs> nou, weet je wat je, nee. je doet, Dick? Je stelt gewoon even heel snel je vraag. Ik had een hele duidelijke vraag. Ja. Waarom zwaaien mensen met hun armen als ze lopen? Kijk, zo eenvoudig is het. Maar dan ga ik het je even uitleggen. Oh. Ik, ik, ik kijk vanuit mijn, vanuit mijn appartement in Almelo op straat. En dan zitten daar geschoren leilinden boven. En er zit een muurtje onder. Dus ik zie van al die mensen die langslopen op 30 meter afstand. Zie ik alleen maar die, die benen en die... die bovenbenen en die armen. En meer zie ik niet. Oh. Die koppen zie ik niet en zie ik allemaal nooit. En dan zie ik al die mensen met hun armen zwaaien. Ja, dat is eigenlijk heel raar. Ja, dat is heel raar. Maar waarom, waarom zwaait nou een mens met zijn armen als die loopt? Ja, heb ik het aan een vriend gevraagd van de week en die zei, ja, dat is om evenwicht te bewaren. Ja, maar als je twee tassen in je hand hebt kun je zonder je armen zwaaien te lopen, dan bewaar je ook je evenwicht. Is waar, ja. En als ik... Uh, als ik, ik zie ook wel eens mensen langslopen, die zwaaien met geen één arm. Die houden allebei hun armen stijf tegen hun lijf. Ja. En ik zie ook mensen heel, heel wild zwaaien met hun armen. Dus de een zwaait een klein beetje, en de ander zwaait heel wild. Dat zie ik allemaal gebeuren. Ik denk, waar, waarom dan? En toen zei een vriend van mij van de week: dat heeft uh, te maken met ons viervoetdracht dierenleven in het verleden. Uh, een miljoen jaar geleden toen wij nog op vier poten liepen en dan heb je vier poten nodig en die twee poten hebben we niet meer nodig om mee te lopen, maar daar zwaaien we dan nog mee. Ja, ik... En jij zelf, Dick? Ik, ik zwaai een beetje met mijn armen. Ja, nou ja dat. Uh... Ik zwaai een klein beetje, beetje met mijn gemiddeld. armen. Een beetje gemiddeld. Je bent een ik gemiddelde armzwaaier. Ik heb erop gelet als ik op straat liep, ik zwaai een klein beetje. Maar ik zie mensen die zwaaien heel wild met hun armen. Ik zie mensen die zwaaien, poeh, allebei hun armen helemaal wild zwaaien voor hun buik uit en zo. Dat zie ik ook gebeuren hiervoor. En dan denk ik, nou ja, hoe kan dat dan? Ja, nou ja, ik, uh, ik hoop dat er iemand met een beetje verstand van zwaaiende armen uh, zit te luisteren. Heb, heb jij enig idee daarover? nee. Nee, niet, nee. Niet, niet. Ik kan me inderdaad voorstellen dat het van vroeger komt... toen we nog op alle vierde pootjes liepen. Dat zou, dat zou kunnen toen we nog op vier pootjes liepen. Dat zou kunnen bestaan. Toen we nog in het paradijs woonden. Ja, dat zou kunnen bestaan. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Nou, ik, ik zeg wel 0800 1121. Dat is het telefoonnummer. En dan hoop ik dat er maar één tegelijk belt. Dat er okay, niet meer mensen doorheen... Je... Is die weg, die man, Dick? Wat zeg je? Is die weg, die man die er doorheen zat? Ja, hoor. Er zit nu, nu nog een mannenstem doorheen. Er zit nu nog steeds een mannenstem doorheen. <laughs> nou, dan hangen we hem op, goed? Oké, okay, hangen we op. Bedankt. Hey, dag. Dag. Oh, ja, hij oh, wou nog wat zeggen, maar dan praat hij weer door iemand anders heen. En niet door zomaar iemand, want het kan je bijna niet als we het dan toch over zwaaiende armen hebben. Het kan je niet ontgaan zijn dat de Vierdaagse van start is gegaan. En uh, wij hebben de afgelopen weken, maanden, eigenlijk de afgelopen jaren de wandelman, oftewel Mark uh, gevolgd, die aan het trainen was voor de Vierdaagse. En die heeft ook zijn eigen muziekje. Zeg, ken jij de wandelman? De wandelman, de wandelman. Zeg, ken jij de wandelman? Die traint voor de Vierdaagse. En die, uh, die moet wakker zijn nu. Want die, die moet aan de slag. Dit dus is uh, de laatste dag. Dus die, volgens mij staat hij zijn tanden aan te poetsen. Dat kan bijna niet anders. Mark. Hey, Mark, goeienacht. Goeienacht, Astrid. Was je wel al wakker? Ja, ik werd ik tien voor twee, werd ik spontaan zelf al wakker. Ik heb voor de Astrid belde. Uh, ik ga mijn wassen, hier kwaliteren. Dus, uh, nou, dat vind ik je ook. ook. Je, graad, moet... Hoor. Ja, je <laughs> moet een beetje gepoetst zijn, wil je met mij een gesprek kunnen voeren. Ja, dat uh, hoort ja, ja. er wel bij. Die mannen worden nu allemaal wakker, die komen... Uh, de een wat slaperig, de ander gewoon dwars voor zich uitkijken uh, Hier de eetzaal uh, binnenlopen in uh, Groesbeek. En, uh, ja, de, de, de, ze hebben net een mini blaadje, hij heeft al net alweer afgetaped bij me, dus uh, ja. Een mini -blaadje. Ja, op de, op de grote teen zat een heel klein uh, blaadje, dat was eigenlijk van de week uh, woensdag opgelopen. Uh, dat is ook of zo iets, dubbel dat van maar het is niet op het loopvlak. Dus, uh, maar het gaat goed, het gaat uh, heel goed. Maar als je daar je? nu bent, hè, want het is nu vijf minuten voor uh, half drie. Vijf minuten ja. voor half drie op vrijdagochtend. Ja. En uh, uh, het, is, het is natuurlijk niet heel warm. Het voorspelt niet weer een hele zonnige dag te worden. Maar dat ga jij straks allemaal vertellen. Maar nou kan ik me zo voorstellen dat jullie elkaar dan aan zitten te kijken in die eetzaal. En tegen elkaar zeggen, waarom doen we dit? Nou dat klopt sommigen die zeggen, moet ik nog. De ander komt binnen met gaap, gaap, gaap. En de ander komen sloffend binnen met, met blaren. Au, au, au. Ja, sommigen vragen zich ook af. Uh, doe ik dit voor het jaar nog weer? Of uh, stop ik er nu mee? Maar uh, ja, het, is, het is grappig. Maar het grappige is. Als je straks uh, om... Uh, we hadden drie met de bus weggegaan. We met alle de bus in. En dan komen de eerste praatjes alweer. En dan worden we gelost. Uh, als vee, zeg maar bij de, bij de wedren. En dan moeten we in de rijen gaan staan. Je kunt in vier stadrijen staan. En dan, als het vier uur is, dan uh, is het uh, piespaspoef uh, lopen. En dan worden we door de, door de studenten onthaald. Van uh, we zijn er bijna, we zijn er bijna. En uh, we gaan ervoor, hè? dat weet ik veel. Maar ben je een paar honderd meter verder, ja, dan is het rustig. En dan hoor je misschien alleen de voeten nog uh, lopen. En dan is iedereen toch nog wel stil. Lacht. En de ene ja. en die loopt zo en die ik zo. En was, uh, ja, zo gaat dat. Hey, en hoe, hoe vergaat het jou dit jaar? Want ik, uh, ik heb de afgelopen dagen wel even aan je moeten denken natuurlijk. Ja, nou het gaat, uh, het gaat heel goed eigenlijk. Uh, beter, uh, beter dan vorig jaar. Ik had verleden jaar op de boerzaal nog een dag dat ik wat, uh, wat zwevelig werd en uh, licht in mijn hoofd. Maar uh, dat was nu niet het geval. En gisteren hebben we dan de zeven heuvelen Vanaf Koesbeek ja. de weg in En net net alle peten af en Met allemaal Kempten aan de kant van de weg. Ja. <laughs> en dat ging goed. dat nou, Ja, goed. En iedereen wel even laten masseren. Maar wel om uh, kwart over achter uh, in je nest plat liggen. Ja, precies. Je en, en, uh, slaapt lekker. En dan... Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Het, gaat, het gaat heel goed. In principe moet deze dag. Ja, je weet het nooit. Je kunt zo wat tegenkomen. En, uh, dat je toch wat hebt. Of wat dan ook. Dat je benen voor de sfeer. Ik had toch iets. last van een steenbenen. Maar ja, Waar had je wel, last van? van? Van de scheenbenen. Oh, van de scheenbenen, dat had je uh, vorig ja. jaar ook. Ja, maar dat was wat slimmer. Dit is gewoon puur even een, uh, dat ze wat gewerkt hebben. Dat ze 150 ja. kilometer erop hebben zitten. Ja, dat ga je toch ja. voelen. Ja. ja, maar goed, uh, als je twee loopt, dan, uh, dan, dan is dat ook weer weg die, uh, die, die minuscule pijntjes wat je dan voelt, dat, uh, dat wandel je zo weg. En dan uh, als je om je heen kijkt, die mensen aan de kant van de weg, dan uh, maakt dat alles weer goed. Nou, gelukkig. Um, en nu, hoe laat uh, start je? Ja, oh, weet je zin, we gaan op kwaad over drie met, met de bus weg. gaan we naar Nijmegen en dan is het vier uur uh, lopen. Ja, precies, precies vier <laughs> uur. Nou, dan, dan bel ik je rond half vijf nog even. Ja, weet ik dat, dan doe ik de oortjes in en dan, ja. uh, dan kunnen we dan nog even kijken waar we zijn... en hoe het gaat en hoe de mensen om ons heen uh, lopen en ja. uh, wat er allemaal aan de hand is. Nou, dan weet ik in ieder geval dat je je niet geverslapen hebt. Nee, dat, uh, dat zeker niet. We zijn, uh, de mannen zijn lekker aan het eten. De een die hoest, de ander pak koffie. Die heeft nog een mooi verhaal. En uh, Anton zit hier naast, maar die kijkt ook uh, verdaars van, van, uh, van de af. Oh jee, gaat toe. het wel goed komen met Anton? Met Anton, gaat het goed komen Anton? Ja, helemaal. <laughs> ja, zegt Anton, als je me nu moet laat, het is nog geen half ja. drie. Goed, <laughs> zet hem op, uh, leg een uh, goede basis daar met wat te eten. Ja. En ik spreek je zo rond half vijf weer. Heel leuk uh, als je dit doen. Oké, okay. dag Tot wandelman, later. dag! Doei. Nou, gelukkig dat we weten dat Wanderman helemaal in is. Weet je dat je niet een jaar lang met de Wanderman aan het bellen bent. En dat hij zich op de laatste dag aan het verslapen is. Nee, dat komt helemaal goed. Die gaat uh, verder lopen met de Vierdaagse. En uh, een kleine blaar die is inmiddels afgetaped. Dat is allemaal fijn om te horen. Oh, oh, nou vergeet ik hem gewoon helemaal te vragen waarom mensen met hun armen zwaaien tijdens het lopen. Dat weet hij vast. Maar weet je wat ik doe? Ik kijk eerst even, want de Wanderman die heeft ze. Uh, five Minutes of Fame in deze aflevering vannacht zuster al wel weer gehad. En ik ga ik straks nog een keer bellen. Dus. Als ik er nog niet achter ben, dan kan ik het hem straks vragen. En misschien weet jij het antwoord wel. En dan bel je gewoon even naar 0800 1121. Nou wil ik eigenlijk een plaatje draaien. Van, uh, uh, hoe heet ze ook weer, Nancy Sinatra, die boots are made for walking. En uh, nou was ik even vergeten om die op te zoeken. Want ik had hem in mijn tas uh, meegenomen hier naartoe. Want ik denk, ja, het gaat natuurlijk over de vier, in ieder geval over de vierdaagse eventjes vannacht. Dus dan moet ik die erbij hebben. Maar die zal ik eens even uit, uit mijn tas uh, peuteren. Zal ik uh, in de tussentijd nog heel even vertellen wat uh, de vragen zijn die we nu hebben. Want we zijn alweer een half uur onderweg. En dat betekent dat we een vraag al open hebben staan van Marieke. Met uh, hoe kan een paard al die pasjes maken? Hoe doet bijvoorbeeld uh, Ankie van Gunst van dat? Hoe, hoe leert zij haar paard om die, uh, die stapjes te zetten? En uh, de andere vraag van uh, Dick de Bond, die is dus zojuist gesteld. Waarom zwaaien mensen met hun armen tijdens het lopen? Ja, en als we het dan over lopen hebben... dan is dit toch wel een fijn plaatje om even weer te horen. Hier is die Nancy Senatra.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 En dat was Nancy Sinatra even voor de wandelman en al die andere mensen... die vandaag uh, aan de laatste, ik wil zeggen, etappe van de Vierdaagse uh, gaan. Ja, zet hem op, zou ik zeggen. 0800-1121 is het uh, telefoonnummer van de wachtkamer van de nachtzuster. Bel met vragen en antwoorden. Ellie, goedenacht. Goedenacht. Hallo. Dag Astrid. Dag. Ik heb een vraag. Nou, daar zijn we voor. Dat dacht ik al. Zeg het maar. Ik heb in mijn vijf goudwindes. Wat? Goudwinders. Zijn dat niet gewoon vissen? Dat zijn vissen, ja. Maar het zijn geen... Uh, het zijn, ja, goudwinders, zoals ik al zei. Goudwinders, ja, ik ken het. ik ken wel goudvissen, maar niet goudwinders. Nee, nee, goudvissen, uh, goudvissen bedoel ik en goudwinders, die verschillen van elkaar. En wat is het verschil tussen een vis en een wind? Nou, ik weet alleen dat de goudvis, dat die uh, uh, het water in de vijver meer troebel maken als goudwinders. Oh, Goudwinders zijn wat meer gestroomlijnd, zal ik maar zeggen. Het zijn een beetje de, de goudvissen en de rommelige goudwinders, <lacht> eigenlijk. Ja, ja okay. dat kun je wel zeggen. Goed, en uh, wat, wat is er aan de hand met goudwinders? Nou, mijn vraag is, slapen die s'nachts? Oh ja. Misschien slapen alle vissen dan s'nachts, dat weet ik eigenlijk niet. Ik bedoel, in de zee kan ik me voorstellen dat ze gewoon doorzwemmen. Maar gewoon in mijn kleine vijvertje, uh, slapen die goudwinders? Ja, daar ben ik nou eigenlijk ook wel benieuwd naar. En dat komt omdat ik s'nachts, of nee, s'avonds vaak werk... en dan is het donker als ik thuis kom en dan denk ik... ja, zal ik ze nog voeren? En dan denk ik, ja, dat... dat... Dan maak ik ze misschien wakker, denk je? Nou, niet zozeer, dan maak ik ze wakker... maar dan maak ik mijn vijver zo troebel als het niet opgegeten wordt. Oh ja. Okay. ja dus bah. dat. En um, dus is mijn vraag van slapen goudwinders... En wij slapen eigenlijk van alle vissen vraag ja, dat, ik het maar. Ja, ja, zeevissen, daar kan ik me wel eens weer voorstellen dat die doorgaan. Maar, uh... Ja, maar waarom Waarom zeevissen wel en vijvenvissen niet? Ja, dat weet ik niet. Daar heb ik zo'n vermoeden van. Oh. Dat, die gaan maar door en die gaan maar door. Zo'n zo idee heb ik. Nou, heb zo... ik, ja, ik heb hele jonge kinderen, dus ik heb net toevallig 78 keer Finding Nemo gezien. Oh, God toch. De film over, dat, over, dat, uh, over het clownsvisje dat uh, zijn vader kwijtraakte of andersom. Maar um, uh, ja, dus, de, de, die valt wel op een gegeven moment flauw. En die doet ook een keer alsof hij dood is. Dan gaat hij zo ondersteboven hangen. Wat ik wel een heel <lacht> slimme dag vond. Ja. Maar, maar sla over slapen weet ik eigenlijk niet. Maar ja, dat is natuurlijk toch een beetje een sprookje. Maar ik wil eigenlijk echt oh, ja. weten of ze slapen. Ja, um, nee, dat begrijp ik. Ja, ja, ja. ja. Ik, en, uh, uh, ja, ik zit de hele tijd maar, want als ik dan op donderdagnacht wegga, ja. dan is altijd de hamster wakker. Ja. En dat vind, ik, dat, dat vind ik ook zo fascinerend. Dat ja. een, een, een hamster, die ja, dat is logisch, want die komen van oudsher uh, slapen die overdag en uh, uh, uh, uh, zowel eten als uh, een beetje vreubelen in het hok en een beetje, uh, uh, een beetje rondhopsen, dat doen ze, dat doen ze dan s'nachts. Ja. Maar dat vind ik ook zo raar dat zo'n beestje in zo'n kooi dat nog steeds zich vasthoudt aan, die, uh, aan dat andere ritme. Ja, ik heb een kat en dat is natuurlijk eigenlijk een nachtdier, maar die leeft toch een beetje met mijn ritme mee. Die passen ik, zich een beetje aan, ja. Niet helemaal, maar ja, inderdaad, die past zich natuurlijk aan. Maar die aan. slapen veel, hè, katten? Ja, ik heb een oude kat, dus die slaapt sowieso heel veel. Maar ik hoor hem s'nachts toch verschillende keren, trippel, trippel, trippel, en ja, dan is toch veel actiever waar. als overdag. Zit hij dan niet bij de goudwinders? Nee, daar komt hij niet bij. Oh, okay. Nee, ja. de ooievaars wel. Of, of de rijvers, ik denk waarschijnlijk de rijvers ja. bij ons. Want uh, de goudwinners zijn al uh, flink geslonken. Ja. Ja. Maar um, ja, ik, ik, ik vraag me af, of, of, misschien is het niet alleen s'nachts, maar af, als het donker wordt, dus in de winter kan dat misschien al om uh, vijf uur zijn of om vier uur of ja. zo. Ja. Ik, ik weet het eigenlijk niet. Nee. nee nou nou ja, ik, weet, ik vind slaap sowieso vind ik een fascinerend iets. Ik vind eigenlijk, als je erbij nadenkt, dat wij gewoon iedere avond even, eigenlijk even ons bewustzijn verliezen. Ja. Dat is toch heel raar dat we gaan liggen en dan eventjes even het bewustzijn kwijt tot we weer wakker worden? Dat is heel gek eigenlijk. Als je ja, nadenkt. misschien is dat wel omdat we ons eigen over durven te geven. Ja, dat hoop ik toch wel. Ja. ja. Misschien aan een kleine dood of zo? Uh. Ja, ik bedoel gewoon elke nacht een kleine doet. Ja, echt gat. Nou, nou slaap ik een <laughs> stuk minder, denk ik, Ellie. Dat <laughs> vond eigenlijk wel een ja. mooi filosofisch beeld. Echt waar? Ja, het lijkt me heel naar. Maar ja. goed, maar het is, ja, slaap vind ik, ik vind het een uh, ja, interessant... Uh, ja, dat vind ik ook. We, we, we doen, want we doen het ook allemaal maar gewoon. Ja. Iedereen gaat gewoon s'avonds naar bed en ik. ja, ja jullie nou, Het kost even acht uur met ja. een... Uh, heel ruim. Een soort van opladen, ja. ja. Nou, um, of goudvissen ook opladen, of goudwinders? Nee, even, ja, ween, precies, even dat ik het de detail wel meeneem in de vraagstelling. Ja, of die zich s'nachts ook opladen. 0800-1121. Ja. Ik ga mijn best doen. Ik wil, ja, ik wil nog heel even die mannen, oh. wandelman de groeten doen. De groeten aan de wandelman? Ja, en vooral houd goede moed. Een blader oh, wordt nooit groter dan je voet. Voor alle vierdaagse gelopen. Wat is dat nou voor, voor rijmpje? Houd goede moed, een blaar wordt nooit groter dan je voet. Ja, dat is eigenlijk voor alle vierdaagse lopers vannacht. Oké, okay, nou ik denk dat ze zich nu beter voelen, dankjewel. Ik denk het ook. Goeienacht hè. Dag dit. Dag. Dag. Dag. Jacques. Goedemorgen. Goedemorgen. Astrid. Ja. Um, ja, ik heb even een opmerking over, um, over die eerste bel en over die paden. Ja. Um, er werd gezegd van een knal die loopt ook voor een K. Ja, uiteindelijk wordt dat gewoon aangeleerd. Ik bedoel, die knal voor die kaar, die heeft dat ook niet gevraagd. Dus, uh, eh, snap je? Nee, ja. Ja, nee, ik de... snap het. Nee, dat heeft hij niet gevraagd. Ja. Nee, daarom. Dus ja, zoiets wordt gewoon haalbaar door die die. Maar ik heb, een, ik heb eigenlijk een vraag. Trouwens, voor, voordat ik me vraag stel. Ik heb ooit eens een keertje vanuit Stockholm gereageerd. via internet over kwik, kwek en kwak. Kun je dat nog herinneren? Um... Dan ging het over eentjes die ja. uh, achter elkaar liepen. Uh, die werden door de war gegooid en dan liepen ze in de cel. Ach ja. ja. Kun je dat nog herinneren? Ja. Uh, die Ach. internet. Ja. Heb ik dat gereageerd? Ja. Maar ik ben nu in Nederland. Ik ben een vrachtwagenchauffeur. En ik hoor je programma graag. Maar ik heb een, ik heb een, een beetje een, een, een vraag. Blauw ja. bloed. Ja. Ons koninklijk huis heeft blauw bloed. Ja. Ja? Ja. Maar als je in je pols kijkt. Ja. Of in je aderen. Dan, dan zijn die aderen ook blauw. Ja. Hoe kan dat? Terwijl we rood bloed hebben. Um, ja, ik zit even te dus, kijken hoor. Ja, heel het Nederland is vanavond. Dat, ik, ik dacht altijd dat ik gewoon een prinsesje was. Toch? Ja, dat dat het was. Maar jij hebt dat ook, begreep ik. En dan ben ik prins. <laughs> nou, dan is dat nee, maar, ook weer opgelost. Ja, nou, nee, maar goed, ja. maar hoe, hoe kan het zijn dat als je in je pols kijkt, of, of tenminste je aderen, ja, in je lichaam, er hmm. zijn ja, nou, bijna blauw. Ja. Terwijl je toch werkelijk wel rood bloed hebt. Ja, dat is raar, hè? Nou, dat is eigenlijk mijn vraag. Ja. Nou, ik vind het een goede vraag. Ja. Ja. Ik zit, hey, ik zit je even je te kijken. Het, het is inderdaad allemaal. Ja, het is gewoon echt blauw. blauw. Het is, valt ook niet. Ja, dat nee, het, kijk, het is kijk, geen gezichtsbedrog. Het je hele lichaam. Alle, alle adertjes die je door je lichaam hebt, die schijnen blauw op. Ja. En we hebben toch e echt allemaal, uh, elke luisteraar die nou luisteren, die heeft rood bloed hoor. Allemaal? Ook, uh, de, ja, de Behalve van Maxima ook... hè. Hoe Maxima? Die heeft ook rood bloed. Nee, dit is inmiddels blauw. Toch? Ja. Ja, dat, is, uh, dat ging automatisch sinds 2002, is gewoon blauw. Ja. Oh. En uh, Willem-Alexander, Willem maar die sukkelt meestal na kwart over twee in slaap. Dat is, uh, dan zit hij niet meer op te letten. Ja, nee ja, het is het goeie, maar ik, ik ben ook wel benieuwd waar dat verhaal vandaan komt uh, over blauw bloed. Dat is, uh, ook dat, ja. dat is vast wel iemand die dat eventjes uit kan leggen, want dat is typisch zo'n weetje dat heel veel mensen wel weten, behalve ik dan weer. Ja, maar, maar, maar, maar mijn vraag is dus... Ja, dat ik me daar niet in vergis, ja. Waar, waar, waarom schijnen ons, ons, onze aderen blauw op? Ja. ja dat, ver, dat verwoord je mooi. Waarom schijnen onze aderen blauw op? Ja, ja dat vind ik nog eens maar mooi gezegd. Dit is uh, diep in de nacht uh, voor mij, want ik uh, eigenlijk, misschien kan ik het antwoord niet eens afwachten. Want, oh? Nee, ik ben chauffeur, dus uh, ik, ik ga nog een uurtje wakker zijn. En dan, uh, ik hoop nou. dat de antwoord ook komt. Oké, okay, nee, maar dan, uh, dan schrijf ik dat even op: dat we eventjes uh, voor half vier een antwoord moeten hebben. Nou, dat zou Dan laten we de zijn. mensen die over blauw bloed bellen even voordringen. <laughs> dat komt goed. Nou, dankjewel. Okay. Ik ga mijn best doen, Jacques. Tot, uh, tot snel weer, hè? Ja, ik mail wel eens een keertje weer vanuit ja. Noorwegen of Vlaanderen. Uh, ja, precies. Of weet ik wel. Is altijd goed. En de groeten aan Kwikkwek en Kwak. Ja. ja, ja, ja. <laughs> je kunt je het nog herinneren. Nou, ik moet even diep in mijn geheugen graven. Nou, maar uh, ik weet het nog met de eentjes ik in orde. Ach, ja, mijn eentjes zijn ook leuk. Ja, dag. Dag. dag. dag. Laura. Laura. Oh, dat is nog eventjes uh, Jacques. Ah, oh. geweldig. wat is er geweldig, Laura? Nou, ik vind het gewoon hartstikke geweldig en uh, uh, ik, uh, ik, uh, ik, uh, ik heb ook blauw bloed. Ja, raar, hè? Ja, stom, hè? Ja, Mijn ik... aderen zijn totaal blauw. Ja. Ja, dan ben ik toch familie van de, van de familie. Het is ook toevallig. dat Jij bent ook een prinsesje. Nou, ja, eigenlijk wel. ik ben jarig. Ben je vandaag... Wacht, ho, wacht. Ben je nu 2 uur en 43 minuten jarig? Of ben je eigenlijk niet jarig geweest? Nou, ik, ik, ik, ik, ik begin nu jarig te zijn. Eerlijk waar? Ja, echt. Nou, gefeliciteerd. Wacht, ik, zal, ik zal een geintje doen. Het horen. Maar jij, hebt, jij zit dus nu gewoon in de kamer li een liedje voor jezelf af te spelen omdat je ja, jarig bent. <laughs> ja, ik ben jarig. He, heerlijk. Goed, uh, ik wil Dick even de groeten doen. Oh? Want Dick die vraagt zich af uh, hoe gaat het met die mensen die allemaal. Uh, met hun armen Regelen schaam. met hun armen. Ja. Maar ja, dat is toch het evenwicht? Ehm. Um... Ja, maar, maar dat snap ik niet. Nee. nee? Nou, dat is niet zo moeilijk. Kijk, als je je rechterbeen naar voren zet, dan gaat je linkerarm bewegen. Linker. Ja, ja. En zet je je, <laughs> je linkerbeen naar voren, gaat je rechterarm naar voren. Ja. En zo zwaai je dus met je armen. Ja. En als je dus uh, bepakt en bezakt bent uh, en uh, van de Albert Heijn komt, dan, ja, dan is dat anders. Want dan heb je dus gewoon twee zware zakken, of weet ik veel wat je hebt. Ja. Maar dat maakt niet uit. Ja. Mijn vraag ging: <laughs> dik, Goed. rusten, uh, ja. ik ben jarig, je bent uitgenodigd. Maar Laura, uh, zit je nu ook al twee uur en 45 minuten aan de port ere van je eigen verjaardag. Waar, waar zit ik nou, aan? Nou, aan gewoon een, een borreltje. Nee, nee, oh. nee, nee, nee. nee, ik, ik heb uh, wat, wat dingetjes voorbereid voor morgen voor de gasten die ik krijg. Oh, okay. Maar uh, nee, mijn vraag was eigenlijk, uh, en dat even serieus, ja. <coughs> waar ik me al, eigenlijk al heel veel jaren over verbaas: dat is dat uh, als jij uh, bij de super, welke, nemport wie, ja. uh, uh, vleeswaren koopt, dan zit er altijd suiker in. In de vleeswaren? Ja. Oh. Nooit gelezen? Nee. <laughs> ik wel. Maar dat komt omdat ik diabetes ben. Ja, dan moet je oppassen. Ja. En dan is het dus, je leest alles wat je koopt. En dat is heel vervelend, want uh, uh, bepaalde dingen kun je gewoon niet kopen... omdat dat er gewoon dingen in zitten. Die mag jij niet hebben. Nee, ja, maar, maar betekent het dat jij geen boterham, worst en paté mag? Uh, ach, er mag geen suiker in zitten. Maar, in, in, maar je zegt net, er zit altijd suiker in. Uh, in de gewone verpakte vleeswaren. Oh ja. Nou. Moet je eens goed opletten. Uh, als je zelf een keer naar het super gaat... Ja. Uh, dan, dan, dan, dan koop eens een keer een pakje, weet ik veel wat... Uh, noem wat. Wat, wat, wat, wat vind je lekker? Um, ja, hoe heet dat? Van die kleine... Oh, hoe heet het? Palingworst. Oh, dat vind oh, ik lekker. Dat vond ik vroeger ook zo lekker. Ja. Maar kleren vet. Ja. Uh, uh, maar zit er suiker in? Nou, dat, dat weet ik niet. Want ik eet dat dus niet. Oh. Maar uh, alle andere dingen die ik koop, uh, daar zit allemaal suiker in. Nou... En dan denk ik van, ja, is dat dan uh, om ervoor om te zorgen dat het uh, lekkerder smaakt? Of is het om het goed te houden? Ja, zal dat het niet zijn? Dat klinkt wel heel logisch als het bij de verpakte vleeswaren is. Wat ja. je? Als het de verpakte vleeswaren zijn, dan klinkt het ja. opeens heel logisch dat het is om, om te conserveren. Ja, nou dat vraag ik me dus af. Want kijk, dan, dan kan ik dat dus niet kopen. En maar wie zegt mij? Als ik naar de andere uh, uh, uh, winkel ga, uh, een, een vleesmeneer, uh, en, en, en die snijdt alles voor netjes voor me af... Ja. een onsje of twee, uh, dat er geen suiker in zit. Ja, precies. Nou, waar, waar zit ik dan goed? Ja, ik vind, ik vind, ik vind het een goede vraag. Alhoewel ik, je dat natuurlijk ook gewoon een slager kunt mee. vragen. Ja. <laughs> Wat zeg je? Wat zegt de slager dan als je het vraagt? Die zegt niks, er zit geen suiker in. Ja, dat zou ik ook zeggen, anders verkoopt hij natuurlijk niet meer aan je. Ja, ja. Uh, het is wel goed, maar ja. dat, dat, dat wil ik dus niet gebruiken. Nee. Want uh, ik moet wel een beetje oppassen, want ik, uh, ik ben dus vandaag wel een beetje hyper, omdat ik jarig ben. Ja, precies. Dan mag je nou ook geen gebakjes vandaag? Jawel, ik mag roomsoezen. Hè? Wat vind je die dan? Er zit toch suiker in? Nee, maar dat is luchtig en uh, het deeg eromheen is bijna niets. Dus ik heb bij de, uh, de voorgenoemde meneer Dreijn heb ik dus van die kleine... Uh, oh, kocht. lekker. En voor mijn gasten heb ik uh, wat gemaakt. Ik heb... Uh, <coughs> Enthousiast. Goed, dat uh, kan gebeuren in Almelo. Ja. In Almelo gaat het altijd zo en zo. Ja. Maar in ieder geval, <laughs> ik, ik heb, een, uh, ik, ik heb een, een, een, een hele leuke tulband uh, uh, gemaakt. Wat dat ding? Nee, zo'n zo, oh. zo zo geladen Bakblik. tulband oh. ding. Ja. En daar heb ik allemaal vruchtjes in gedaan. Oh, ja. Ja. En daar heb ik, uh, heb ik een, een, een, een hele lekkere frambozensap. Die heb ik warm gemaakt met, uh, hoe heet het, uh, om het te binden. Ja. Uh, dat staat nu in mijn koelkast. Ja. En ik heb zo straks al even gekeken. Ja, hij begint te dikken. Oh, gelukkig. En dus, uh, weet je wat leuk is? Dan kan, nee. dan, dan kan ik morgen zo omzetten. Ja. En dan ga ik er nog allerlei leuke vruchtjes omheen leggen. Ja. Om ervoor te zorgen dat het heel gezellig uh, eruit ziet. Want ja, ik ben toch wel jarig. En hoeveel jaar word je nu, Laura? Ach, dat is gewoon een stomme vraag. Ik word 95. Niet te zwaar. Uh, nee hoor. Nee. Uh, uh, ik word gewoon 59. Oh. En oh, ik vind het ook nog heel jong hoor. Nou, 50. ik vind het. Nou, ik ben eigenlijk heel, heel broer, jong. Nou, dat zou ik wel <laughs> ook weer niet zeggen. Maar je nou. kunt nog wel wat jaartjes mee. Ik, euh, ik zit nog steeds in de puberteit, hoor. Mits je, je een beetje rustig houdt, dan gaat het helemaal nee, goed komen. Omdat ik, dat, ik ben zo enthousiast met het eten koken. Oh. En dingen maken. Ik vind het zo ontzettend lekker. En Dick weet dat ook. Maar ja. goed, Dick, ik weet niet of die komt... Bij deze is uit maar wacht worden. heel even. Dus dik de Bond, die aan het begin van dit uur belde ja. over de mensen die zwaaien met hun armen. Die Voor mijn gevoel, ik, maar dan had ik misschien wat beter moeten luisteren. Maar in een kelder woont waar alle mensen door elkaar heen praten. Want hij ziet alleen de zwaaiende armen van mensen die voorbij komen. En ondertussen hoort hij stemmen op de <lacht> ik lijn. Ik woon niet in een kelder. Maar die dikte die de Bond... Dat, ja. Die komt vandaag op de verjaardag van Laura, die dan een half uur later aan de telefoon is over vlees, waar we een zit. zitten. Hij komt niet, maar hij is bij deze uitgenodigd. Oh, maar het is niet dat jij en Dick elkaar al kennen? En, ja, uh, we kennen elkaar heel goed. Maar allemaal van de radio? Nee. Oh? <laughs> Almelo is een stad... Oh, Dick de Bond komt ook uit Almelo. Yes. Ach, wat leuk. Ja, dus heel ja, allemaal ook om morgen frambozen tulband bij jou eten. Nou, het is een hartstikke leuk ding. Het is, het is echt... Uh... Wie, dik ah, of de tulband? Een, een blubberpudding. Uh, de tulband, geloof ik, hè? Ja. Uh, ken je dat? Nee. Nee, nee. oké. Okay. Dus een... Nee, oh nee, Laura, hou op, schij uit. Anders gaan we nog acht minuten over de tulband praten. Dat doen we niet. Nee, hoeft niet. Nee, precies. <laughs> ik... Wat ik wil zeggen, ik wens jou een hele fijne verjaardag. Oh, dat zal zeker lukken. En uh, mocht Dick nog komen, <laughs> doe hem de hartelijke groeten. Nou, bij deze is hij uitgenodigd samen met ja. Marian. Oh, oh, oh, die ook nog. Als Marian komt, dan mag het niet. Oké, okay. nou dan Marianne weten we dat. Doet mee. Fijne dag, Laura. Hé, <laughs> hey, maar uh, weet je, uh, yes. toch wil ik die vraag nog even wel uh, duidelijk uh, hebben. Uh, hebben van waarom zit de suiker in vleeswaren? Waarom zit de suiker in vleeswaren? Dag Laura! Ja, oké. Hé, alsjeblieft, je bent een ontzettend tof mens. Dank perfectly Then to have a world Ik denk dat Laura een dansje doet nu, want het was allemaal ter ere van haar verjaardag. Happy birthday was dat natuurlijk. 0800-1121 voor vragen en antwoorden. Rolf, goedenacht. Hey, goedenavond, uh, Astrid. Hallo. Hallo, hoe is je daar? Nou, eigenlijk best aardig, want we hebben net even een dansje gedaan met z'n allen. Oh, ja, dat heb ik hier niet kunnen zien, natuurlijk. Nee, dat is dat... ook wel weer prettig. Want op zich beheersen we niet allemaal hetzelfde ritmische uh, gevoel, zeg maar. Maar het, het, het, het was wel gezellig. Oh, nou, kijk ja. eens dus aan. Mooi toch? Ja. ja. Um, het is weer leuk om jou eens uh, voor de eerste keer op amplitude modulatie te horen. Dat bedoel ik mij, AM mode. Hè? Oh. Uh, dat is 747. Ja. Vooral via het middenholm. Ja. Ja. ja, dat klinkt heel anders, hè, meteen? Dat klinkt inderdaad in, uh, heel iets anders. <laughs> <laughs> uh, het klinkt een beetje, ja, uh, als ik het eerlijk zo mag zeggen, het klinkt goed hoor. Tenminste, ja. op mijn radio. Ja. Want ik luister met radio van, vanuit de jaren vijftig. Dus, uh, ja, dat hoor je er dan ook weer aan af. Daar zitten nog van die, uh, van die glazen dingen in. Juist, yes, inderdaad, ja. <laughs> maar uh, Rolf? Ja, ik uh, zie dat ik er nog twee minuten heb. Maar nou, dat, mijn... dat zie je dan niet goed. Want we over 57, 56, 55, 54. Nou ja, zeg Rolf. pak een beet 50 seconden. gaan ja. we even naar het nieuws luisteren. Ja. Maar weet je wat ik me voorstel? Ja. Dat jij, jij en je jaren 50 radio gewoon even blijven hangen. Is goed. Dan en dan. Gaan we, uh, dan gaan we uh, naar het nieuws luisteren. Ja, en dan bedoel. na het nieuws ga ik een plaatje draaien. Is ook goed. En na het plaatje zeg ik, Rolf, ben je er nog? Dan ben ik er nog. Je denk je? Ja, dat is al zeker. Oh, dat vind ik fijn om te horen. <laughs> zullen, we, zullen we afspreken dat we elkaar over zo'n vier minuten even spreken? Dat is uh, helemaal oké. Okay. Oké, okay, kunnen er vijf worden? Ook die doek. Tot zo, Rolf. Ik zou zeggen, kondig het nieuws maar aan. Oké, okay. uh, hierbij kondig ik dan aan, dames en heren, het nieuws.